8 uur, het NOS-journaal, Remol Serré. Links niet populair bij Rutte en Buma. Trage toename vrouwen in topbedrijfsleven. En vernieuwd oranje begint WK-kwalificatie met overwinning. <tied>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 De krant concludeert dat Rutte de verkiezingscampagne op scherp zet nu de PvdA stijgt in de peilingen en het geen uitgemaakte zaak meer is dat de liberalen hun leidende positie in de peilingen aanstaande woensdag kunnen verzilveren. Vorige maand had Rutte al gewaarschuwd voor het gevaar van socialisten aan de macht. Toen lag de PvdA nog flink achter in de peilingen en zat de SP, de VVD, in de peilingen op te hielen. Het CDA is ook niet enthousiast over de standpunten van de linkse partijen. In het RTL-programma Nederland kiest, zei CDA-leider Buma... dat zijn partij, een linkse coalitie, niet aan een meerderheid zal helpen. Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven neemt maar langzaam toe. Er kwamen vorig jaar wel vrouwelijke commissarissen bij, maar geen bestuurders. Het blijkt uit een female board-index... een jaarlijks overzicht van de Nijenrode Business Universiteit... Het aantal vrouwen in topposities steeg van 9,1% in 2011 naar 10,4% dit jaar. Die stijging komt helemaal voor rekening van het toegenomen aantal vrouwelijke commissarissen. Van de 60 nieuw benoemde commissarissen waren het afgelopen jaar 14 vrouwen. Nog steeds heeft iets meer dan de helft van de beursgenoteerde naamloze vennootschappen geen enkele vrouw in de raad van bestuur of in de raad van commissarissen. TNT Express is het enige bedrijf dat voldoet aan het streefcijfer van 30% vrouwen in de top. Bij een schietpartij in een café in Schiedam is een man om het leven gekomen. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De schietpartij was iets voor middernacht in een café aan de Lange Kerkstraat in Schiedam.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 In China is het dodental door de aardbeving opgelopen tot zeker 80. Het zuidwesten van het land werd gisterochtend opgeschrikt... door een reeks aardbevingen en naschokken. Bijna 7000 huizen zijn verwoest en ruim 400.000 huizen zijn beschadigd. De Chinese premier Wen Jiabao is op weg naar het bergachtige en geïsoleerde gebied. In Schaik in Noord-Brabant is een bedrijfspand verwoest door een grote brand. Het gaat om een bedrijf dat cateringauto's maakt, zoals mobiele frietkramen.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 De vrouwenfinale van de US Open gaat tussen Serena Williams en Victoria Azarenka. Williams won in de halve finale makkelijk van de Italiaanse Sara Arani. Het werd 6-1, 6-2. De Wit-Russische Azarenka had drie sets nodig om Maria Sharapova uit Rusland te verslaan. Serena Williams won de US Open al drie keer. Victoria Azarenko nog nooit. Zij boekte begin dit jaar in Australië haar eerste Grand Slam zegen. En dan het weer... De dag begint op sommige plaatsen grijs, maar later schijnt overal de zon. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Er staat een zwakke zuidwestenwind. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het met 24 tot 28 graden nog wat warmer. Na het weken neemt de kans op buien toe en dan wordt het geleidelijk wat koeler. Geen kolencentrales, maar zonnepanelen. Kies Partij voor de Dieren. Vanavond in debat op 2. De zorg, het hete hangijzer van de komende verkiezingen. Moeten we er nou wel of niet op bezuinigen? Flink snijden in de bejaardenzorg lijkt een optie... maar worden ouderen dan niet te dupen. Vanavond in debat op 2, rond tien over negen... live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. D66 zet in op een stabiel kabinet dat Nederland vooruitbrengt. Na jaren van stilstand, geen avontuur meer op rechts...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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. het is zaterdag 8 september. Oranje wint moeizaam van Turkije, we praten zo met Wesley Snijder. Erik Breukink gaat weg bij de Rabobank, gedwongen. En nog vier campagnedagen. Iedere politieke partij droomt ondertussen van een plek in de nieuwe regering. Maar ondertussen staan wel droom en daad, daar staan wetten in de weg. En ook nog eens een keertje praktische bezwaren. Emiel Roemer verwacht nog altijd een flinke zetelwinst. Ja, dat lijkt me heel evident, ja. Elf of twaalf zetels. 10, 12 zetels. 11, 12 zetels. Als de SP tien zetels wint. Als hij bij de verkiezingen flinke winst boekt. Als je zo'n grote winnaar bent met 10, 11 zetels. Ja, dan moet je toch gewoon mee mogen doen. Dan verdienen het om te regeren. Dan moet de SP in ieder geval in het kabinet komen. Die kun je niet buiten de deur houden. Ja, dat kun je gewoon dat, niet maken. Dat moet beloond worden, zegt Emiel Roemer, de leider van de SP. SP. Nu SP. De SP wil dolgraag uh, mee regeren. Hij is natuurlijk bang dat iedereen hem straks gewoon links laat staan. Wat Roemer nu wil voorkomen. Iedereen kan willen wat hij wil. Dat voor elkaar krijgen is weer heel wat anders natuurlijk. Dat wordt heel moeilijk. Dat wordt een hele moeilijke opgave. Ja, er bestaat niet zoiets als een democratisch recht naar winst. Een drama. Waarom ja, ja, eigenlijk? Dan moeten we wel met iemand gaan regeren. Die kun je niet buiten de deur houden. Ja, de PVDA is de meest logische partner. Dat simpel over links. Maar dan hebben ze natuurlijk nog lang geen meerderheid. Want Stanson weet dat op basis van de huidige peilingen. een linkskabinet eigenlijk schier onmogelijk is. Dat, dat is nu. Niet mogelijk. Dan zal de VVD niet meedoen. Rutte die heel stoer zegt: ik ga links niet aan de meerderheid helpen. Ook het CDA zal er niet echt veel zin in hebben. Ik ga geen linkse coalitie steunen. Dat gaan we niet doen. Ja, Ondenkbaar. Dat is wel iets nieuws. De liefde van nu, die wordt steeds niet beantwoord. In de beeldvorming is de SP nu de grote verliezer. Dat is politiek. Zeg nooit nooit. Of het iets wordt, het weet je niet. Ja, als ik een glazen bol had, dan, ja. dan had ik het je verteld. Eerste verkiezing op 12 september. Nog vier volle dagen te gaan. En daarna moet het echt gaan gebeuren. We beginnen woensdag allemaal op nul. Ja, dat is een waarheid als een koe. Want woensdag is de dag van de verkiezingen. Marcel Bril, daar gaan we er nog eventjes mee over verder praten. Marcel, want ook in de kranten vandaag gaat het eigenlijk vooral over wie met wie. Oftewel, uh, wie sluit wie uit. En opvallend daarbij is het verhaal van de VVD. Premier Rutte, die waarschuwt voor het rode gevaar opnieuw, maar in scherpe bewoordingen. Ja, dat klopt. Hij zegt uh, dat de PvdA gevaarlijk is. We hoorden het net ook al in het nieuws. Niet zozeer qua staatsveiligheid of zoiets. Maar wel uh, dat, het gevaar, uh, zit, uh, als, uh, dat er gevaar zit als de PvdA de grootste gaat worden. Omdat het slecht is voor het land. Daarmee duurt hij voort op wat Rutte in de campagne staat al heeft gezegd. Uh, maar goed, uh, overigens is maar... het niet zo dat, dat uh, hij uh, al vooruit loopt op de onderhandelingen. Want daar wil hij wilde niet zo heel veel over zeggen. Maar waarom doet hij dat? Nou ja, hij sluit daar bijna mee uh, de PvdA uit. In ieder geval zit hij ze weg. Nou ja, wel. Wat hij doet is, uh, hij zegt niet: ik ga nooit met de PVDA in een regering zitten. Maar hij wijst erop: als de PVDA de grootste wordt en het initiatief neemt bij de verkiezingen, krijgt ah. beide uh, formatie, dan hebben we een probleem. Hij maakt er dus een premierstrijd van. Hij maakt er een premierstrijd van. Hij probeert te zeggen: kijk, jongens, als je op uh, Samsung uh, gaat stemmen, dan is dat niet goed. Stem op mij. Uh, wie weet uh, hoe we dan uh, verder gaan uh, met uh, de, de onderhandelingen. Maar in ieder geval heb je dan mij als premier En Dan kan ik liberaal Lijst uit gaan zetten, zoals dat dan heet. Maar dat betekent absoluut nog niet dat hij de PvdA uitsluit. Al zegt hij wel dat samenwerken met de PvdA lastig wordt... en dat hij liever met de CDA gaat. Maar goed, die woorden zijn ook niet altijd heel erg veel waard... voor verkiezingsuitslagen. Nee, en daarna misschien ook niet meer, omdat je dan geen meerderheid hebt. Zo is het. Ja. En uh, da dat is toch wel belangrijk. Hè? Je kunt wel van alles willen voor de verkiezingen. Je zegt natuurlijk altijd wat je zelf wil. En je geeft ook wel een richting aan waar je naartoe wil met de formatie. Maar ja... Um, de kiezer moet toch echt nog wel spreken. En dan dat gaan kijken doen. wat doen, komende woensdag. Maar even terug naar de krant. De Partij van de Arbeid, Volkskrant, hebben ze een groot interview... met Dirk Samson. Daar zie je misschien iets meer een uitgestoken hand. Die zegt, we hebben de haat achter ons gelaten. Ja, en daarmee bedoelt hij dat de kiezer de PvdA weer uh, vriendelijk bejegend. In 2002 kon je alleen maar met een zak over uh, je hoofd over straat, zo zegt Samson. Verder is het een gematigde, niet aanvallende toon. Hij zegt ergens met stoere taal... Creëer je tegenstellingen. Nou, verder lezen we dat het niet zijn doel is om de verkiezingen te winnen. Dat verbaast me wel. Want dat vind iedereen... ik ook een megwaardig aanspraak. Ja, iedereen wil natuurlijk wel die verkiezingen winnen. Maar goed, hij vindt het overbrengen van zijn eigen verhaal het belangrijkste. Ja, dat zal absoluut, toch lijkt het me dat hij het wel heel erg fijn zal vinden... als hij Van Rutte gaat winnen. Hoor. Ja, want dat heb je net uitgelegd. Dan kom je aan de bal. Dan heb je het initiatief. Nou, nog een, een verhaal uit de kranten. Dagblad Trouw. De dierenpartij Marianne Thieme. Die zeggen dat ze eventueel willen gedogen. Dan staan ze in de peilingen zo rond de vier zetels. Is dat een belangwekkende uitspraak dan? Nou ja, kijk, dat kan natuurlijk altijd. Als er uh, uiteindelijk een, een, een meerderheid uh, ontstaat... doordat Marianne team uh, uh, wil gaan gedogen, dan kan dat. Maar je hoort wel heel erg veel mensen zeggen, uh, ook die de grootste zijn... wij willen eigenlijk geen gedoogconstructie meer... maar een stabiel kabinet met zo min mogelijk partners. Dus het is heel erg uh, fijn dat Team dit aanbod doet. Misschien als ze er echt niet uitkomen, dan uh, pakken ze... Dit uh, deze uitspraken nog eens een keer bij. Maar in beginsel willen ze gewoon een stabiel kabinet. Vandaag zijn de lijsttrekkers vooral uh, op pad. We komen ze tegen op uh, markten, op, bij kramen, overal, overal winkelcentra. Ja. Ja, noem maar op. Uh, ze zijn uh, overal te vinden inderdaad. Ze willen nog even een slotoffensief uh, inzetten. Ze uh, willen de kiezer nog even laten weten. Uh, jongens, stem echt op mij, want het is belangrijk. Belangrijk moment ook voor dat slotoffensief. Want we weten dat er uh, heel veel mensen uh, onzeker zijn over waar ze op moeten gaan stemmen, het nog niet weten. Nou ja, al die debatten zijn natuurlijk uh, geweest. Uh, de grote debatten, er volgen ook nog een paar. Nou, er komt nog een heel leuk debat aan. Uh, ja, ja, het debat vanavond. Ik, ja, ik zag leuke foto's. Ja, ja foto's en kleine stukjes. Ik heb zelfs uh, twee lijsttrekkers uh, zien knuffelen, Wilders en uh, Samsom. Overigens niet met elkaar, maar met een uh, kind. Dus dat wordt wel een heel ander debat. Maar ik denk ook dat de lijsttrekkers het wel heel plezierig vinden om ook nog eens even zelf met de kiezers te praten en eens een keer wat anders te doen dan in studio's te zitten. Ja, nou, een paar zitten wel in de studio. Uh, op de deze zender, uh, straks om 11 uur, ja. en niet de minste, uh, Emiel Roemer en Mark Rutte. Precies, die gaan nog in debat. Nee, kijk, het is ook niet zo dat ze alleen maar de straat op gaan, hoor. Ze blijven wel bij programma's optreden, maar uh, nou ja, het wordt vandaag, geloof ik, mooi weer. Dus uh, ze kunnen ook nog eens even een beetje van de zon genieten... in plaats van kunstlicht in studio's. Ja, goed, en daarna kunnen ze naar buiten. Dat debat overigens is om 11 uur bij Kamerbreed... onder leiding van Margriet Vroomans en Kees Boman. Dankjewel voor uh, de toelichting, Marcel. Oké. Okay. Groen van Toen is vandaag actueel op de Open Monumentendag. Want dat is het vandaag en morgen ook trouwens. Geen files, wel vertraging op het spoor bij Breda. En dat komt door een sein- en wisselstoring. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Technisch directeur Erik Breuking die verlaat aan het eind van het seizoen... de Rabobankploeg wielrennen dus. Gedwongen, want zelf had hij nog wel willen blijven. Maar volgens de wielerploeg is een structuurwijziging... de oorzaak van Breukings vertrek. Giel Lippers, dat vind ik een mooi woord. Structuurwijziging. Bedoelen ze niet gewoon te zeggen van onvoldoende succes? Ik denk het wel dat dat de achterliggende reden is. En het gebeurt wel vaker bij grote bedrijven. Nou En zie uh, die wielerploeg nou maar gewoon als een groot bedrijf. Dat er dan uh, een mooie laag omheen wordt gebouwd. En uh, gezegd wordt van uh, het is een structuurwijziging. Hij past niet meer in de structuur zoals wij die voor ogen hebben. Maar ja, het heeft inderdaad heel veel te maken met... toch wel de storm van kritiek die eh, nou niet alleen de laatste jaren... maar toch ook lange tijd al op met name Erik Breukink neerdaalt. De successen van Rabobank blijven uit. En dan met name de successen in de grote ronden. En dan heb ik het over de Tour de France vooral. Dan heb ik het over de klassiekers. Dan vergeet ik gemakshalve, want je moet alles nuanceren. Even de successen van Dennis Menshoff natuurlijk. De Velta gewonnen, de Giro gewonnen. Maar uiteindelijk ja, was het toch te weinig. En, en, en iedere keer kwam het weer op hetzelfde neer. Er is geen topsportcultuur binnen die Rabobankploeg. En Breukink is daar verantwoordelijk voor als technisch directeur. En wat heeft hij dan verkeerd gedaan? Nou wat ik zeg, de topsportcultuur, hij zou niet hard genoeg zijn. Dat is het, dan ben je niet hard genoeg Breuk... als er zo'n topsportcultuur exact. niet is. Er wordt vaak gezegd, Breukink is de ideale schoonzoon, een ontzettend prettig mens om, om, om mee te werken, om mee te praten. Maar uh, harde maatregelen nemen op het moment dat het niet goed gaat binnen een ploeg, uh, dat is niet helemaal uh, zijn stijl. En uh, dat, daar wordt hij nu op afgerekend. Hij zou dus gewoon te aardig zijn. Uh, maar heeft maar nogmaals, dan bijvoorbeeld dit is allemaal ja. uit het circuit, hè? Ja, want nee, maar uh, Ik ben uh, wil niet reageren. Ja, nee, Michiel, ik ben dan benieuwd. Heeft het dan te maken met het feit dat al die Rabo's... Hè, dat is een beetje zoals we er in de volksmond over praten... elke keer op de grond liggen als er een valpartij is? Dat soort dingen, dat hij dan niet tegen ze zegt van... jongens, dat moet beter, want anders is daar het gat van de deur. Ja, precies. De buitenwereld roept dan keihard van... er is iets grondig mis bij Rabobank. Uh, die jongens liggen iedere keer op de grond in de Tour de France... op het moment dat het er echt op aankomt. Uh, terwijl de rest, bij wijze van spreken, gewoon vrolijk doorfietst. Dat is ook niet helemaal waar, maar goed, het wordt wel geroepen. En inderdaad, Breukink is daar verantwoordelijk voor. Men vindt gewoon dat Breukink uh, niet uh, voldoende uh, hardheid heeft... en niet voldoende de knoet eroverheen uh, gooit... Om, om, om die renners echt uh, helemaal op scherp te krijgen. En wat nu? Ja, dat is een grote vraag. De structuurwijziging. Er zal ook zeker een structuurwijziging komen. En, en, en Rabobank zelf, uh, Harald Knebel, de grote baas daar... die, die hult zich op dit moment wel redelijk in stilzwijgen. Die wenste alleen uh, Erik veel succes uh, in, de, in de komende jaren. Zo gaat dat ook. Hè. Zegt ook dat hij heel prettig met hem heeft samengewerkt. Ja. Maar een van de vermoedens is nu toch wel... dat uh, die Knebel misschien wel uh, direct de macht gaat grijpen. En dat uh, de laag tussen hem en de ploegleiders uh, bij Rabobank... dat die weggaat, weg want dat is de laag... Waar Erik Breukink de laatste jaren heeft gezeten, die technisch directeurrol. En dat uh, knebel het misschien nu wel helemaal voor het zeggen gaat krijgen binnen die ploeg. En misschien worden er wat nieuwe ploegleiders aangetrokken. Ook daar wordt over gesproken, links en rechts. Ja, en dan, uh, dan zijn de lijnen weer wat korter. En dat zou de structuurwijziging kunnen zijn waarover gesproken wordt. Maar het blijft koffiedik kijken, want. Niemand komt op dit moment met mededelingen naar buiten. Ik begrijp het, maar het was een heldere koffiedik. Dankjewel. je Gio, Gio Lippens was dat. We blijven bij de sport, bij het voetbal. Het Nederlands elftal won gisteravond namelijk de eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Turkije werd met 2-0 verslagen. Aanvoerder Wesley Snijder is blij. Zeker met het grote aantal jonge nieuwe spelers om zich heen. Een belangrijke overwinning is de, van de kwalificatiereeks uh, winnend afgesloten. Dus compliment aan de hele ploeg. Ja, want daar ging het natuurlijk allemaal om. Hè? Want als je deze niet zou winnen, dan, uh, ja, dan wist ik het wel. Ja, dan had jij hele andere vragen gesteld. is stuk kritischer, denk ik. Want dacht jij in het begin niet van, uh, oh jee, dit gaat helemaal mis. Want ja, ik weet onervaren en mensen moeten aan elkaar wennen. Maar een paar keer door het oog van de naald. Klopt, ben ik met je eens. Wat ik zeg, dat heb ik uh, net ook gezegd. Een beetje onzekerheid misschien. Onzekerheid uh, in de zin van, uh, het is allemaal nieuw. Hè. Het is uh, 25.000 uh, van de ene kant, 25.000 van de andere kant. Uh, heksenketel, spanning. Ja, dan kunnen er wel eens wat dingen uh, misgaan. Hè. Dat, uh, dat, uh, zeker als je je debuut maakt. Maar ik denk dat we in de tweede helft dat we het wel uh, prima gedaan hebben. Ja, en dan is winnen extra leuk, hè? Ja, dan is winnen extra leuk, ja. Want als je dat hier zag, het leek wel alsof jullie, uh, nou ja, ik wil niet overdrijven, maar wereldkampioen geworden waren. Nee, maar goed, Bert, als je vier wedstrijden op rij verliest... En uh, je, je speelt een thuiswedstrijd, uh, je, in de kwalificatierijks begint voor... voor uh... Was het wel een thuiswedstrijd? Ja, het was een thuiswedstrijd, Want we speelden in onze arena. Dus het was een thuiswedstrijd, ook dat, uh, al die commotie die, die geweest is vanmiddag, die uh, wil ik daarmee ook uit de wereld helpen. Want, oh, hoe bedoel je? Uh, nou ja, dat was dat. Ik zou een racist zijn, heb ik her en der gelezen op, op Twitter, wat voorbij is gekomen. Maar goed. Uh, Had je iets over Turkse mensen gezegd of zo? Nee, ik, je zegt soms wel dat we dingetjes met een knipoog en dan moeten ze niet allemaal te letterlijk nemen in de media. En dat is uh, jammer dat het toch uh, letterlijk neergezet wordt. Maar goed, dat uh, wil ik daarbij ook uit de weg ruimen. Want ik heb uh, heel veel allochtone vrienden. Hoor. Oh ja. Maar uh, <laughs> je wou eigenlijk gewoon zeggen van heel belangrijk is dat hij zo winnen. Dat heb ik net al gezegd, dus uh, daarmee wil ik ook dit nog even uit de wereld helpen. Maar goed, het is extra belangrijk om... Uh, en zeker mooi, mooi voor de jongens die een debuut hebben gemaakt... om, om de wedstrijd winnend af te sluiten. De aanvoerder van het Nederlandse elftal Wesley Hij was in gesprek met Bert Maaldrink. En uh, waar ging dat nou over, die ene opmerking van Sneijder? Nou, dat ging over de 20.000 Turkse fans... die in het stadion gewoon tussen de Nederlandse supporters uh, zaten. Daardoor zou de wedstrijd voelen als een verkapte uitwedstrijd. En Sneijder had daar iets over gezegd met een knipoog gisteren... maar dat werd heel letterlijk en volgens hem te letterlijk opgenomen. 2-0 winst dus. Uitverkochte stadions en een wild publiek en ook nog eens een keertje groeiende media-aandacht. Londen kijkt tevreden terug op de Paralympische Spelen. Maar er is ook kritiek, want het was niet voor elke Brit even makkelijk bij het Olympisch Park te komen. De volgende station is Liverpool Street. Change here for the circle, Hammersmith and City and Metropolitan Lines and National Rail Services. Liverpool Street ja, dat is een van de drukste metrostations van Londen. En als je het metrostation in of uit wil, ja, dan moet je vele roltrappen af, lange trappen. Maar ja, hoe is dat eigenlijk voor rolstoelgebruikers? Excuse me. Are there any lifts going to the platform level from the tube? There's no lift to the, to the platform from the strap. Ja, Liverpool is niet het enige station. Sterker nog... Meer dan drie kwart van alle metrostations is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Als je kijkt naar het centrum van de stad, ja, dan is bijna geen enkel metrostation toegankelijk. <lacht> Een van de meest rolstoelvriendelijke plekken in Londen is het Olympisch Park. Ook niet zo verwonderlijk natuurlijk, want hier worden de Paralympische Spelen gehouden. En de spelen trekken vele tienduizenden rolstoelgebruikers en andere gehandicapten. Uh, my name is Cathy Critchlow Smith, I'm from Oxford. Rolstoelgebruikers zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om hier op het park te komen. Zoals Katie Smith. Zij is rolstoelgebruiker en Paralympisch boogschutter op vijf opeenvolgende spelen. The underground is not very good, really. Ja, zij is niet echt te spreken over de metro in Londen. They do have lifts, but they're very difficult to find and they're not very well signposted. Sommige metrostations hebben liften, maar ja, die staan vaak slecht aangegeven. And it took us nearly an hour to find a lift to get to the underground station that we needed. Het kostte haar in één station één uur om de lift te vinden. En de meeste stations hebben nog geneens liften. Yes, you have to get a map to find out where the disabled access lift uh, stations are and that that can be quite difficult. Ja, je moet echt op een landkaart turen en zoeken om het handjevol stations te vinden dat wel toegankelijk is. Maar zo zegt ze niet alles is slecht met het Londense openbaar vervoer. Uh, we've been on the buses and they're very successful uh, getting on and off with a wheelchair. Buses are fine. De bekende rode bussen, ja, die zijn weer wel toegankelijk voor gehandicapten. My name is Jamie. Um, I'm a C56 quadriplegic. Jamie woont buiten Londen. It means I'm paralysed uh, from the neck, the chest down and ik heb paralysis effect in all four vier van mijn lichamen. Hij is vanaf de borst verlamd en kan geen van zijn ledematen gebruiken. Eigenlijk vermijdt hij zoveel mogelijk het openbaar vervoer. So how would you travel instead? Uh, in the comfort of my own car. En Jamie gaat dus per auto. Want de meeste metrostations zijn voor hem ontoegankelijk. Ergens begrijpt hij dat wel. Because a lot of the stations are, were built so long ago that getting down to them listed in Een groot deel van het metronetwerk ja, stamt dat uit de 19e eeuw. Liften aanleggen kost veel geld en je moet graven onder gebouwen die vaak oud en beschermd zijn. Maar toch, hij vindt het tegelijkertijd wel jammer. Vergelijk het eens met Amsterdam, waar hij eerder dit jaar was. It was perfect, very flat very accessible i was surprised to find there was actual wheelchair lanes as well which was great fun Amsterdam ja dat was makkelijk vlak de metro die goed toegankelijk was en waar zelfs aparte rijbanen voor rolstoelgebruikers The crowds have been absolutely wonderful this time each time get a bit more publicity which is good but you know nothing like this one i think Wat wel positief is het enorme succes van de paralympische spelen in Londen met uitverkochte stadions en groeiende media aandacht Katie Smith zag een hoop veranderen de afgelopen decennia. Ik heb in de laatste vijf, so van Barcelona in '92, en heb nog nooit zo'n crowds. gezien. Het is absoluut geweldig. En zij hoopt dan ook dat dit tot een beter en gehandicapte vriendelijker Londen leidt. Well, ik denk het wel. Ik denk dat mensen meer bewust zijn van disabilities. maar ik weet zeker dat dit will de vraag zal the van of having extra facilities for disabled to get on to the underground. De Paralympische Spelen leiden tot meer bewustzijn... en meer bewustzijn tot betere faciliteiten, zo hoopt Katie Smith. En dat de rolstoelgebruikers in de toekomst... probleemloos op Liverpool Street kunnen instappen. De reportage was van onze correspondent Arjen van der Horst. Het is het tweede weekend van september. Kenners weten het dan, het is weer Open Monumentendag vandaag en morgen. En dit jaar is Groen van Toen het thema. Verslaggever Roel Paul sprak erover met Paul Tigelaar, directeur van de VVV in Amersfoort. Nou is het altijd wel lekker als het een beetje mooi weer is op uh, Open Monumentendag. Maar uh, deze keer extra omdat mensen naar buiten moeten. En Amersfoort is een groene stad... Ooit de groenste stad van Europa geweest. Maar niet al dat groen is natuurlijk monumentaal. Wanneer spreek je van monumentaal groen? Nou, in principe hebben wij eh, dit jaar het thema zo ingevuld... dat we, dat we gewoon hebben gekeken naar wa waar, wat heeft nou een historische waarde. Waar heb je nou een, een verhaal bij? Wat heeft een verleden van de stad? Uh -huh. Wat heeft het stadsbeeld eh, bepaald? Uh, en zo zijn er een aantal parken die bijvoorbeeld door bijzondere personen zijn ontworpen. Maar zo zijn er ook een aantal bomen die er al zo lang staan dat ja. uh, dat het intussen haast uh, ja, groen van toen is geworden. We zijn nu in een van die parkjes. Dit is een oude stadsgracht. Ja, ja nee, we zijn nu bij het gedeelte van de tweede stadsmuur eigenlijk. Hier heeft ooit de tweede stadsmuur gestaan en daarbuiten was inderdaad uh, de gracht. Dit heet uh, officieel plantsoen Noord. Uh, in de volksmond ook wel het Sogger plantsoen genoemd. Omdat het uh, aangelegd is door de heer Sogger en de heer van Lunteren. Uh, twee uh, landschaparchitecten. Er is een uh, wandel en een fietspad aangelegd. Want het is vrij recent uh, helemaal opgeknapt. Een beetje nostalgische lantaarns langs de route. En een paar immense platanen. Staan die er al zo lang als dit plantsoen bestaat? Ik moet het antwoord schuldig blijven, maar gezien de grootte denk ik het haast wel. Ik denk dat ze inderdaad met de restauratie de bomen zoveel mogelijk natuurlijk hebben laten staan. Maar dat ze ook weer hebben geprobeerd het in oude luister te herstellen. En uh, vandaar inderdaad ook weer een kronkelend wandelpad waar de mensen zoals vroeger eigenlijk de bedoeling was heerlijk uh, langs, uh, langs het water konden flaneren. Daarvoor is het aangelegd om gewoon een beetje rond te kunnen lummelen. Klopt. Uh, het was echt in die tijd was het een beetje die Engelse tuinen... waar mensen doorheen liepen en waar mensen uh, ja, gewoon lekker konden ontspannen. Ja. Ja. We fietsen even een heel klein stukje over die route langs het water. De oude stadsgracht. Nu aan onze rechterhand nieuwbouwhuizen. Iets verderop, restanten van die stadsmuur. Wat is nou lastiger te conserveren? Een uh, monument van uh, cement en steen of... Een levend monument, zoals een boom. En op zich zijn de levende monumenten... Ja, daar hoef je over het algemeen niet zo heel veel aan te doen. Die... Nee, maar ze kunnen ervoor kiezen uit zichzelf om dood te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk het lastige. En ook met bomen, die kunnen een bepaalde ziekte krijgen. Maar over het algemeen hoef je er niet veel voor te doen als ze gezond blijven... om ze gewoon tot in lengte van dagen te houden. Ik zie dat er kleine reparaties zijn geweest aan deze oude muur. Ja. Dat kun je allemaal herstellen. Maar als een boom omvalt, neem bijvoorbeeld de Anne-Frank-boom dan is hij die niet meer en dan kun je weer een hele mooie nieuwe linde of plataan of kastanje neerzetten maar het is niet hetzelfde. Nee, klopt, daar kan je in zoverre weinig aan doen. Wat dat betreft is Groen van Toen natuurlijk ook wel een mooi thema. Eh, brengt de dingen onder de aandacht die er misschien niet altijd zullen zijn. Maar die nu wel van een bepaalde monumentale waarde zijn. En, en, en die nu extra in de picture zijn vandaag. Ah, een rolpaal over Groen van Toen. Het thema van op een monumentendag. Tennis, dat doen we later eh, vandaag zo om 12 uur. Voor het geval u dacht van, hé, waar blijft het tennis nu? Want zo dadelijk is het alweer tijd voor Peter en Mieke met de Tros Nieuws Show. Onder meer onderwerpen over robotpakken. Hoe oud moet je zijn voor een nieuwe heup? Liefde seks en tragedie in de oudheid. En voor vandaag ook om 11 uur het debat, kamerbreed debat. Kees Boman en Margriet Vromans in debat met Roemer en Rutte. Oftewel, zoals Kees twitterde, de R is in de maand. De R van regeren en de R van gevaarlijk rood. Veel plezier vandaag. Ik ben Diederik Samson. Ik sta voor een sterke economie en een sociale samenleving.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 Presentatie Peter de Wy en Mieke van der Wij. Goedemorgen. Hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Het is vijf minuten over half negen. Wat. Krijgt u allemaal van ons te horen. Het komende 2,5 uur. De komende 2,5 uur. Om 9 uur, dan belichten wij de rol van de huisartsen. In die hele discussie over de zorg. Met Peter Leuzink. Daarna komt Jan Hofdijk. Hij is advocaat van de Rwandese presidentskandidaten. Victoire Ingabire. Die woonde hier lange tijd. En die strafzaak die is heel bizar tegen haar. En die wordt weer verdaagd. Dan komt Francisco van Jolen. En aan hem gaan we vragen. Is het wat, die lang verwachte iPhone 5? En wat kan je er allemaal mee? En nog een vraag. Gloort er hoop voor mensen met een dwarslezing nu er een robotpak is... waarmee verlamde mensen kunnen lopen? Om tien uur komt... Uh, Hans van den Burg van de Grupo Sportivo, kent u die nog? De LP, het beroemde LP Ten Mistakes uit 1977... wordt opnieuw uitgebracht op wit vinyl. Echt iets voor de liefhebbers. In het Hogevorst heeft weer een paar boeken gelezen waar we ons over verteld. En aan het eind van de uitzending aandacht voor hoe de klassieke oudheid ons heeft gevormd. Met David Reijzer. Maar eerst gaan we het hebben over werkgevers. Precies, werkgevers namelijk stellen collectieve ontslagrondes uit in de hoop goedkoper uit te zijn na Prinsjesdag. Dat zegt tenminste Reinier Kastelein, voorzitter van de Unie MHP, en dat is de vakbond voor midden en hoger personeel. Volgens hem wachten werkgevers af wat het nieuwe kabinet gaat doen met het voorstel om het ontslagrecht te versoepelen. En vooral in de financiële branche zijn de ontslagdossiers, zoals dat heet, onhold gezet. Reinier, Kastelijn is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kortom, uh, werkgevers stellen ontslagrondes uit. Dat lijkt me op zich een dure hobby. Want hoe langer je die mensen in dienst houdt, hoe meer geld het kost, of niet? Nou, wat, wat er gebeurt is dat de ontslagrondes niet worden uitgesteld. Maar als reorganisaties in 2013 uh, hun beslag krijgen, uh -huh. dan kun je beginnen met het ontslaan van de goedkopere krachten. En dan als er op 1 januari 2014 het nieuwe ontslagrecht ingaat, kun je daarna vervolgens overgaan. Tot het ontslaan van die krachten, die in 2013 nog te duur zijn. Maar die worden in 2014 dan veel goedkoper om te ontslaan. Aha. Dat is hetgene wat wij zien gebeuren. Juist, dus de lager geclassificeerde. Die, kan die je... komen nu als eerste aan de beurt. En wat, dan de, wat wat kost minder in afvoeringsregelingen. Ja, klopt. En de duurdere laat je nog even zitten. Ja. En die, eh, en die worden dan in 2014 goedkoper, doordat er een nieuw ontslagrechtstelsel komt. Ja, dat, dat snap ik. Maar als je die een jaar laat zitten, het is toch een hele dure hobby. Daar ben ik met u eens. Het gaat alleen even om het hele signaal. Je ja. kunt niet een, in een reorganisatie in één keer die hele groep mensen op straat zetten. Nee. Het gaat om een gefaseerd ontslag. En wat je zo gewoon ziet, is dat de goedkopere krachten die in het huidige ontslagrechtstelsel. Goedkoper zijn, eruit gezet kunnen worden. En in 2014 wordt de volgende groep dan goedkoper. Ik kunt u nog heel even vertellen wat dat inhoudt: die nieuwe, dat nieuwe ontslaggerecht? Nou, het nieuwe wat gaat ontslag. Er anderen, ja. wat, wat ik kan doen. En, en um, uh, we, we hebben het. Uh, in de uh, afgelopen weken alleen maar over getallen... en over cijfers en wat het allemaal doet. Waar ik het eigenlijk vooral ook over wil hebben... is wat het de impact is voor de individuen. Het zal je maar overkomen dat je na 30 of 35 jaar trouwe dienst... zomaar op straat gezet wordt. Dat is volgens mij hetgene wat we, wat we nu missen. Ja, Maar dus Wat gaat er veranderen? Dat... Wat er gaat veranderen is dat mensen die gewoon jarenlang bij hun werkgever... gewoon trouw hun dienst hebben vervuld... zomaar ontslagen kunnen worden. Zonder dat er nog een toetsing plaatsvindt... door middel van een rechter of dat nou, een je UWV... Kan het... Nou, dat is toch een iets gecherst. Als je uh, weergave, want je kan het achteraf natuurlijk door de recht laten toetsen. Dat ben ik helemaal met u eens. Kun je kunt het achteraf laten toetsen. Het probleem is alleen dat de ontslagvergoeding wordt gemaximeerd. Een ja. deel van die ontslag. Ontslagvergoeding... Op een half jaar hè? Ja, en, en, en nou, wellicht tot 75.000 euro. En um, als je dan toch, nou, laten we zeggen twee keer modaal verdient, dan heb je die 75.000 euro toch wel nodig om de komende jaren gewoon je oh. inkomen aan te vullen. Ja. Waar het om gaat, is dat die mensen een deel van hun ontslagvergoeding moeten gaan aanwenden voor scholing. Daardoor niet meer het inkomen hebben waar ze hun hypotheeklasten en gewoon hun maandelijkse abonnementen ja. mee kunnen betalen. Ja. En die mensen moeten dan eventueel nog het geld wat ze dan nog over hebben ook nog eens aanwenden om zelf naar de rechter te gaan. Er is nu sprake van een preventieve toets... en daarna moet je zelf je recht halen. Maar je staat dan al op straat en je hebt dan al een verstoorde arbeidsrelatie. Dus is dus per definitie ja. een, een, een 2-0 achterstand voor de ja. werknemer. Nee, uit werknemers uh, oogpunt heeft u natuurlijk voorkomen... voor de volle 100% gelijk. Uit het werkgeversgedeelte, uh, waar u toch ook af en toe uh, rekening mee moet houden... Liggen de zaken natuurlijk anders. De redenering is daar, ja, luister eventjes. Uh, we zullen iets moeten in dit soort lastige tijden. Er moet gereorganiseerd worden. Ja, uh, uh, linksom of rechtsom, zeg het maar, maar bezuinigen zullen we. Dus ja... Maar er, er, er wordt voorgesteld om te reorganiseren... omdat er op dit moment een blokkade ligt om jongeren aan een baan te helpen. En oudere werknemers zouden dat dan eventueel blokkeren. Volgens mij hebben wij een flexwet. En als je nu kijkt naar uh, oudere werknemers die op straat komen te staan... 50-plussers hebben 2% kans op een nieuwe baan. Als je die 50-plussers nu al niet aan het werk helpt... met de flexcontracten die er al mogelijk zijn... Uh -huh. waar die jongeren nu allemaal op te werk gesteld worden... Uh -huh. Wie zegt mij dan dat ik die ouderen dadelijk in één keer wel aan een baan zie komen? Maar dat komen? blijkt toch ook uit het verhaal... dat een vast dienstverband, een verband voor onbepaalde tijd, dat dat bijna eigenlijk niet meer gedaan wordt. Nee, dat is, dat is dus juist hetgene wat ik dus zeg. Ja. Dat er nu wordt geroepen dat we de arbeidsmarkt... nog verder moeten flexibiliseren om ouderen aan het werk te helpen. Ja. De ouderen die nu geen baan hebben, kunnen al aangesteld worden... door middel van de flexcontract. Die kunnen mensen drie keer een jaar contract geven. Dat gebeurt nu al niet. De toegevoegde waarde van de oudere werknemer wordt gewoon zwaar onderschat. Die mensen komen niet meer aan een baan, terwijl die veel kwaliteiten te bieden maar hebben. Die, die nou... grote ontslagrondes, waar verwacht u die? Ik heb met u afgesproken dat ik geen bedrijven kan, kan noemen. Om Wat? de eenvoudige reden dat maar dan wij... Maar dat gaan wij ze dadelijk noemen. Dat, uh, uh, uh, en de sector misschien, dat kunt u wel nou, Ik heb hele concrete voorbeelden uit de financiële sector en uit de industrie. En um, uh, daar heb ik het echt over aantallen die richting de 3000 gaan. Maar hoe weet u dit eigenlijk allemaal? Nou, wat wij hebben in, uh, bij de Unie, de uh, grootste vakbond in de vakcentrale MAP... wij hebben veel mensen uit het middenmanagement midden hm. onder onze leden... veel HR-functionarissen, die mensen krijgen intern bij hun eigen bedrijven die te maken. Die zitten namelijk al te rekenen natuurlijk. Die, ja, die in opdracht ja. van hun baas. Ja. Maar die vinden daar zelf natuurlijk wel wat van. Hm. Dus ja. die vertellen mij dit. Ja, precies. En, en, en die... u zegt de financiële sector, en om hoeveel gaat het? In de financiële sector heb ik een concreet voorbeeld, wat richting de 3000 mensen gaat. Bij één bedrijf alleen, ja. Al. ja. Nou, dat is dus een van de drie grootbanken. Dat is aan u. Maar ja. ik heb met u afgesproken dat ik. Ja, ja, nee. Geen... Ja, maar waarom zou u dat eigenlijk niet doen? Om de eenvoudige reden dat ik, a, de relatie met uh, die werkgevers niet wil uh, beschadigen. Omdat mm -hmm. wij gewoon natuurlijk beschikken over informatie. En dat, dat je daar niet uh, die strategische informatie op, op straat moet leggen, dat is niet aan mij. Bovendien, mijn leden vertellen mij deze informatie in vertrouwen. En ja. het laatste wat ik doe is natuurlijk de vertrouwensband met mijn leden beschadigen. Nee, dat is helder. Uh, we hebben natuurlijk even de werkgeversorganisatie gebeld. Maar dat vermoeden u al VNO, ja. ncw ja. En die zeggen heel concreet, ik zal het even voorleggen. Lezen. De basis voor de beweringen van de vakbonden zijn boterzacht. De bond zegt signalen uit de ledenkring te krijgen. Maar daar krijgen wij dus als werkgevers absoluut geen vinger achter. Kortom, het zijn beweringen zonder enige betrouwbare grond met een politiek doel. Is dit gewoon een soort Pavlov-reactie? Dat moeten ze wel zeggen. Nou, uh, uh, ja, de beweringen met een politiek doel uh, en dat dan, dat dan gezegd door VNO-NCW... Um, uh, als, er, als er één organisatie de afgelopen week in het nieuws komt met een politiek ja, doel, dan zijn zeker. het wel Wintjes en zijn vriendjes. Dus laten we daar niet ingewikkeld ja. over gaan. Nee, ja, maar goed, u natuurlijk ook. U heeft datzelfde uh, politieke Uitere, doel en belang. Uiteraard. Maar als je teruggaat naar de, uh, naar de oude Grieken, dan betekent politiek midden in de ah, samenleving staan. Ja. En als, er, als het mij nu verweet wordt dat ik midden in de samenleving sta, dan vind ik, vind ik dat echt een compliment. Dus dank u wel, meneer Windjes. Dat gaan we ook trouwens doen aan het eind van de uitzending. Gaan we terug naar de oude Grieken? Ja, Ja. Dus, ja. Nou, ja. Kwart voor elf, <laughs> ja. Maar eh, even nog, wat vindt u daar nou van? U moet erom lachen. Ik dit even, is gewoon een standaardreactie. Ja, weet, weet u wat mij gewoon verbaast? Afgelopen donderdag staat er in de krant dat werkgevers behoefte hebben aan stabiel landsbestuur. Vanochtend staat er in trouw een opmerking van scheidend voorzitter Gerdy Verbeet van, van de Tweede Kamer. Die zegt dat misschien de Tweede Kamer gewoon voortaan moet blijven zitten als kabinetten vallen. Ja. Iedereen roept dat men behoefte heeft aan rust, reinheid en regelmaat, stabiliteit. Ja. En ondertussen verwacht u nu van werknemers dat we... Alle stabiliteit en alle zekerheid opgeven. Dat is de omgekeerde wereld en daar ja. werk ik niet aan mee. Maar goed, u, u heeft toch een, een hoop natuurlijke bondgenoten. De FNV is daar nog... Uh, ja, daar is natuurlijk al van alles te halen. Maar is er op het ogenblik voor u met de FNV te praten? Een, nou, het is natuurlijk maar net welke FNV je spreekt. De, de, de, de de de Ton Heerts heeft uh, nu een jaar lang de opdracht gekregen... om de FNV uh, weer te structureren. En uh, je merkt dat ze goed aan het verbouwen zijn. De ene week staat de bank hier en de andere week staat de bank daar. En um, uh, Ik weet niet precies wat ik nu in de FNV heb. Vorige week oh. riepen ze dat ze niet klaar waren voor uh, nee. een najaarsakkoord. Maar dat is toch heel raar. Um, maar wat ik, wat ik vooral even wil zeggen is dat wij wel klaar zijn... voor gesprekken met werkgevers en de politiek. Ja. Laat ze ons maar bellen. Als het bij de FNV nog rommelt, dan hoop ik dat dat snel is opgelost. Want daar hebben we allemaal wat aan. Maar wij zijn er gewoon. wel, ja. maar, maar. Met alle, met alle respect, ze kunnen u wel bellen. Ja. Maar ja, u, u bent natuurlijk toch een klein clubje vergeleken bij die FNV. Ja, maar wat wij gewoon eigenlijk met z'n allen als vakbeweging moeten beseffen... is dat wij 2 miljoen leden hebben. Als er één organisatie is in Nederland die nog een mandaat heeft... dan is het wel de vakbeweging, ook de FNV... Met wij als Unie, wij hebben bijna 70.000 leden. Wij krijgen elke maand contributie van onze leden. Die leden geven ons elke maand een mandaat. Als ik met mijn leden een CEO ga afsluiten bij een werkgever... dan heb ik van tevoren een gesprek en achteraf een gesprek. Van tevoren krijg ik een mandaat mee, achteraf word ik getoetst. En dan wordt die CEO wel of niet aangenomen. Er is maar één organisatie die daar in de polder echt op kan bogen... en dat is de vakbeweging. En dat zouden werkgevers en politici serieus moeten nemen. Ja, en u zegt dat, en het is volkomen helder, maar als u dus belt of, of een van de bonden... ...dan krijgt u uh, dus eigenlijk nullen per kist. Wij zijn er niet klaar voor, we zijn intern aan het herstructureren. Ja, klopt. En, ja, en wat zeggen ze dan? Uh, kom, over, uh, kom je in mei maar eens terug of zo? Nou ja, um, ik ga er dus niet op wachten. Ik zeg dus heel simpel, als werkgevers afspraken willen maken... ...dan is de MAP en de Unie bereikbaar... Ja, maar goed, nogmaals, met u alleen afspraken maken... ik hoef het u niet uit te leggen, dan is de beer los. Ik, ik weet hoe die dingen werken, dat ja, ja, ja. Maar neem niet weg dat mijn doel is het opkomen... voor de belangen van die werknemers. En daar ben ik mee bezig. Als andere organisaties zich bezig willen houden met interne strubbelingen... dat heeft VNO-NCW trouwens ook. Hè. Het Verbond van Verzekeraars, dus niet de minste partij daar... bij de VNO-NCW, is het volledig met de MAP eens. Wij als Unie en MAP hebben gewoon met de verbond van verzekeraars... een ontzettend mooi ingezonden stuk in de volksgrond gehad... dat je het ontslagrecht op dit moment niet moet aanpakken. Dat is niet de minste partij. Dus er zijn meerdere organisaties die interne verdeeldheid hebben. En bij welke partij is die ontslagregeling in goede handen... wat uw vakbonden betreft? U heeft het nu over politieke ja. partijen? Nou, um, uh, ik denk dat het heel duidelijk is dat er twee politieke partijen zijn... die hebben gezegd dat het um, uh, ja. ontslagrecht moet blijven wat het is. Dat is de SP en de Partij van de Arbeid. Maar ik ontkom er niet aan om dan ook weer te zeggen... als je dan ook weer hoort dat de VVD weer wat roept over die hypotheekrenteaftrek... ik kan geen stemadvies geven voor mijn leden, want wij zijn compleet verdeeld. Want aan de ene kant uh, is je hypotheekrenteaftrek veilig... en aan de andere kant is je baan veilig. Waar het volgens mij om gaat, is dat die politiek... een concreet, compleet beeld moet schetsen waarin werknemers in Nederland, werkend Nederland, zich gewoon weer veilig kan voelen. Dank voor uw uitleg. Het ging dus over werkgevers die ontslagen uitstellen in afwachting van versoepeling van het ontslagrecht. Tenminste, zoals het er op het ogenblik naar uitziet. En dat zei dus vakbondsvoorzitter Reinier Kastelijn van de Unie. MHP. En merkwaardig is natuurlijk toch dat uh, uh, het eigenlijk op dit ogenblik in de verkiezingscampagne amper een rol speelt. Dit verhaal. Ja, dat vind ik dus de gemiste kans. Daarom ben ik heel erg blij met de uitnodiging hier vandaag om toch nog probeer, te proberen iets van deze discussie los te maken in de komende dagen voordat we naar de stembus gaan. Nou, dat heeft u met verve gedaan. Hartelijk ja, dank. Ja. De gemeente Den Haag heeft er genoeg van. Ze weigeren nog langer instellingen te sponsoren die salarissen uitbetalen... die ver boven de ooit vastgestelde balken en de norm liggen. Bij sommige instellingen lopen de kortingen op tot boven de 200.000 euro. Sander Dekker is onze gast, wethouder Financiën van de gemeente Den Haag. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, u gaat het eens eventjes uitleggen, hoop ik. <laughs> Waarom kort u instellingen op hun subsidies? Ja, het is wat belangrijk is... is om te beseffen dat het hier gaat om publieke instellingen. Hm. Uh, woningbouwcorporaties, zorginstellingen... die uh, omgaan en betaald worden vanuit, uh, vanuit belastinggeld. En ik vind, bij publieke instellingen... hoort ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid... om een, uh, om een acceptabel beloningsbeleid te voeren. Ja. Nu is daar al een aantal jaren... Uh, uh, flinke politieke en maatschappelijke discussie over. Met name daar waar bestuurders en directeuren... boven die balken en de norm zitten. ja. Nou ja, we hadden gehoopt dat die discussie op een gegeven moment zou leiden... Ja. tot uh, ook discussie in die instellingen. En dat ze ja. wat zouden doen aan die salaris. En dat gebeurt niet. En daarom hebben we in 2011 besloten... dan gaan wij zelf wat doen. Ja. En gaan we deze instellingen korten op een subsidie. Dus waar mensen nog te veel betalen, die krijgen gewoon... En, en dat bedrag wat ze te, boven die balken en de norm zitten... dat wordt van de subsidie afgehaald? Ja. ja. En om, welke, om hoeveel instellingen gaat het eigenlijk? Wij hebben op dit moment tien instellingen in Den Haag aangeschreven. Oh. En wat voor? Daar zitten, uh, ja. ik zeg ja. uit mijn hoofd, twee of drie woningbouwcorporaties ja, bij, een aantal zorginstellingen. Ik geloof de reclassering, een onderwijsinstelling. Ja. U, u heeft daar vast uit de verte wel een visie op. Wat is er zo buitengewoon ingewikkeld aan het leiden van een woningcorporatie of een zorginstelling? Vertelt u het eens. Uh, dat zullen ze u wel hebben geprobeerd uit te leggen. Namelijk, daar, ja, ik bedoel, nou is, ik kom minstens niet uit voor die 2,5 ton. En dan is het nog maar uh, hopen dat het goed gaat. Ja, is het, is een het is natuurlijk ja. een verantwoordelijke baan om dat te doen. Nou, maar als ik nou kijk, ja. uh, uh, uh, een minister heeft ook een verantwoordelijke baan. Ja, een chirurg heeft ook een verantwoordelijke uh, baan. Ja. En, Wij en, hebben hele... en die balken en de norm is 130% van, uh, van het ministersalaris. Ja. Eigenlijk vinden we dat wel mooi en daarom hebben we daar een streep getrokken. Nee, maar de, de vraag die ik natuurlijk ja. eigenlijk beantwoord wil hebben: is dit nou bijzonder, bijzonder werk waar je ongelovige capaciteiten voor nodig hebt? Of hebben we hier gewoon over nou, gewoon een, een redelijke middel? Baan. Ja, ja, gewoon een bestuurlijke baan. Het is gewoon een bestuurlijke ja. baan. Maar hoe, hoe zijn die mensen in godsnaam ooit aan dit soort salarissen gekomen? Ja, dat kun je je afvragen. Nou. Uh, er is misschien de tijd geweest uh, dat, uh, dat uh, de bomen tot in de hemel groeiden. Uh, en nou, dat want die deze woningbouwcoöperatie ja. had natuurlijk geld tot de insidieutemus. Want uh, ja. miljarden ging het om. Hè? Dus, da, dus, dus daar maakte die soldering niet uit. Nou ja, sinds, sinds een paar jaar uh, zich was politiek van uh, dat moet minder. Hè? Wij vinden het... Uh, het heel normaal dat de, de top van deze organisatie gewoon een, een net salaris krijgt. Maar dat hoeft niet meer dan 130 van de ministers te zijn. Ja. vind ik al heel wat hoor. Dat vind ik ook al heel wat. Um, en, en ondanks die discussie zien we eigenlijk dat, uh, dat er weinig beterschap is. Maar goed, hoe hebben die, die instellingen gereageerd? Op de brief? Ze hebben nog niet allemaal gereageerd. Nee, want ze goed. hebben die, die brief ja. pas deze ja, week ja, gekregen. Ja, goed, de en ik, ik kende de argumenten van voorgaande jaren. Ja. Toen stonden ze op die lijstjes, werden ze nog niet gekort. Ja. Maar waren ze soms ook al boos en dan werd er geroepen... ja, het klopt niet, of de berekening klopt niet. En, uh, ja, dit zijn bedragen uit hun eigen jaarrekeningen. Uh, daar hebben wij voor de rest uh, niet veel meer aan gedaan. Dat hebben we gewoon overgenomen. Die en de norm geldt voor alle mensen. Ja, maar hebben ze gereageerd op die brief? Uh, ik denk dat twee of drie organisaties inmiddels hebben gereageerd. En wat zeggen ze dan? Eén um, organisatie zegt... Uh, uh, bijvoorbeeld de Universiteit Leiden... ja, wij hebben dit jaar een aparte salarisnorm afgesproken met de minister. En wij hebben als gemeente daarna gezegd... wij hanteren de balken en de norm of een specifieke sectornorm... En dat die is ging over de voorzitter van bestuur, hè, bij Van Leiden? Ja, ik geloof één of twee mensen daaruit uh, ja. uit de raad van bestuur. Nou, dat, uiteraard gaan wij dat zorgvuldig bekijken. He, dus voordat wij een definitief besluit nemen... luisteren we ook naar het verweer van deze organisaties... Mm -hmm. Maar er moet wel een heel goed verhaal komen. En anders leidt dat tot een korting van subsidies. Maar goed, er was een instelling die 3,8 miljoen euro van de gemeente kreeg. En de hoogste zes salarissen waren al een derde van de hele subsidie. Ja. Dat is volgens mij een zorginstelling waar in totaal zes mensen... meer dan de balken en de Norm verdienen. Ja, ja. dit, dit, dit geloof je toch niet? Nou ja, je, nou ja, het, ja, het is u, gewoon u, waar. U, u bent verbaasd. Uh, die verbazing deel ik volledig met u. Ja, en en, en die discussie andere hebben we nu ook al een, een tijd lang gehad. En daarom is het nu ook tijd voor actie. Ja, maar heel lang en moet je ook een keer wat doen. Hebt die gemeente in Den Haag natuurlijk niets gedaan... U sponsorde die organisaties en nu eindelijk zijn jullie boos. Denk ik, had je dat dan niet al veel eerder daar eens een keer gewoon een punt van moeten maken? Nou, ik, ik werd in 2010 wethouder van Financiën in de gemeente Den Haag. <laughs> nou ja, en in okay, 2011 goed. hebben we de voorwaarden voor subsidies flink verscherpt. Um, en, en we hebben natuurlijk ook een tijd lang gehoopt dat deze organisaties... Gezien het debat wat er is ja. over deze, over deze nou ja, En Zeker over woningbouwcoöperaties en exact. die toch een sociale functie hebben. Exact. Hè? Dus, dus we hadden denk ik ook wel een beetje gehoopt... of mogen verwachten dat ze er zelf wat aan zouden doen. En, dat, en helaas, en dat stelt me uitermate teleur, is dat niet gebeurd. Ja, dan, dan moeten we een keer ingrijpen en dat doen we nu. Als u nou uh, zo iemand aanvast spreekt, hè, hoe gaat zoiets dan? Z zeggen ze dan... Joh, jij rode rothond, je weet eigenlijk, uh, je, je komt uh, gewoon ons... U bent ons, toch ons... van de VVD? Nou, <laughs> te beginnen ben ik niet zo rood, dus dat dit is... Nee, VVD. maar goed, dat, dat, daar verdenken ze u dan opeens van, toch? Ja, ja nou, dat, dat, dat valt mee. Ze kennen mijn, mijn politieke kleur en, en ik ben van de VVD... en ik vind dat ja. uh, we zorgvuldig en zuinig om moeten gaan met belastinggeld. Ik vind... Het is op zich wel goed dat er geld gaat... en dat er publieke middelen zitten in bijvoorbeeld de zorgsector. Maar laten we dan zorgen dat dat gaat naar die mensen waarvoor het is bedoeld. Naar de patiënten. Ja. En niet naar de dikke salaris van bestuurders. Ja. Maar die discussie zou eigenlijk, als je dus tegenover iemand zit... eigenlijk toch heel erg makkelijk tot een compromis moeten leiden. Zou je als buitenstaande zeggen... Ja, en, en dan wordt er toch heel veel gedifficulteerd. Ja, maar wa, de... wat is dan het argument? Want dan moet de, ja. iemand tegenover u zeggen... die zegt, ja, maar moet je luisteren, joh, voor deze centen kan ik niet eens met mijn auto op en neer naar het kantoor. Ja, dan, dan, dan geef ik altijd aan dat uh, een minister volgens mij in Nederland... een, een heel oh. goed en fatsoenlijk salaris verdient. Dat uh, wij een grens hanteren die daar nog eens een keer 30 bovenop ligt... Ja, en dan constateer ik dat er toch in tien instellingen zijn in Den Haag. Ja. die daar nog weer eens een keer boven zitten. En ik vind dat uh, moeilijk uit te leggen. Maar goed, die instellingen die krijgen dus nu minder subsidie. Hè? Maar betekent dat ook dat die, uh, die salarissen dan naar beneden gaan? Want nu krijg je. Die, heeft die, die instelling krijgt minder subsidie. Maar als er dan nog steeds, laten we zeggen, hetzelfde salaris blijft. dan betekent dat alleen maar dat dat percentueel nog, nog hoger wordt. Ja, dat is geen garantie. Je hoopt, nu... maar dat ze dan eindelijk uh, ja, nou ja, een fatsoenlijke broek aantrekken. Voorheen was het zo dat ze ieder jaar geconfronteerd werden met een lijstje. En dan, uh, dan kregen ze kritische vragen en dat vonden ze heel vervelend. Maar daarna werd het natuurlijk altijd wel weer rustig. Nu voelen ze het ook in de portemonnee. He, worden ze ook echt financieel gekort. En ik hoop dat dat daar in die raden van commissarissen en in die raden van bestuur... nu eindelijk eens een keer leidt tot een debat van... wat zijn nou de salarissen die passen bij publieke instellingen... die rond moeten komen van belastinggeld. U komt daar nu opeens zo vlak voor de verkiezingen mee, is dat toeval? Nee. nee, wij komen hier ieder jaar mee naar buiten. En dat heeft ermee te maken dat uh, een paar maanden terug... natuurlijk heel veel van deze organisaties hun jaarrekening bij ons hebben ingediend. Daar staan deze salarissen in. En wij moeten, omdat het gaat om bedragen over 2011 ook wel uh, snel wat doen, omdat je daar ook niet maanden mee kan wachten. Nee. En ik begreep uit het verhaal dat u zegt... ja, we halen dat gewoon uit de jaarrekeningen van die mensen. Nou, ik begreep dat dat uiteindelijk nog een behoorlijk ingewikkelde klus was. Want er zaten allerlei pensioendingen in verstopt... die helemaal niet in de jaarrekening stonden, toch? Nou, dat is een van de argumenten... die veel van deze organisaties uh, en bestuurders uh, gebruiken. En dan zeggen ze, ja, maar dit is niet mijn salaris. Daar zitten ook uh, pensioenpremies uh, in. De WOPT-norm, zoals we die nu wettelijk in Nederland hebben, is klip en klaar. Iedere accountant in Nederland weet hoe die berekend moet worden. Staat ook altijd netjes zo, die bedragen in jaarverslagen en in de jaarrekeningen... dat nemen wij over. En wij hebben gezegd, dat is die 130 inkomensgrens van een minister... daar mag je in Den Haag niet boven zitten. Duidelijk. Hartelijk dank voor uw komst. We spraken met Sander Dekker, wethouder Financiën van de gemeente Den Haag. Het ging dus over de subsidiekortingen op instellingen... die salarissen boven de balken en de norm betalen. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u terecht op onze site nieuwsshow.nl. We gaan zo meteen verder om uh, 9 uur. Dan komt de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging... Uh, Peter Leusink, hij is zelf ook huisarts... over de rol die huisartsen in de zorg zouden moeten spelen. Tot zo.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 Luister vanmiddag naar het Opium Radio Cultuurdebat live vanuit de Rijksacademie in Amsterdam. Ik vind wat er nu gebeurt is kapitaalvernietiging. Met Bart de Liefde, VVD, Jetta Kleinsma, PvdA, Salim Belhach, D66 en Jasper van Dijk van de SP. Het Opium Radio Cultuurdebat. Vanmiddag tussen half drie en half vijf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.